Maas is begonnen. Okay, nu... jaar leek te worden, zitten verschillende wielenploegen weer in de problemen. Op dit moment wordt de ronde van Zwitserland en die van Slovenië gereden, maar een aantal ploegen, waaronder Jumbo Visma, heeft renners naar huis moeten sturen vanwege een positieve coronatest. Ploegen zijn bang dat dit straks bij de Tour de France ook een probleem gaat worden. En een bizarre rit in de buurt van Rotterdam vannacht. Een Tesla scheurde over de snelweg en klapte achterop een andere auto. Na de aanrijding ging de bestuurder er met zijn beschadigde Tesla vandoor met 180 kilometer per uur. Een stuk verderop reed reed hij tegen een andere auto, maar ook daarna reed hij door. Pas bij een afrit kon hij worden klemgereden door de politie. De bestuurder is opgepakt. En nog drie kwartier en dan gaat Pinkpop eindelijk weer los. Het festival in Landgraaf kan na twee coronajaren weer van start. En daar hebben niet alleen de Pinkpopgangers zin in, ook de organisatie kan niet wachten. Ze hebben nog wel een zomerse tip voor je. Ja, het eerste waar ik aan moet denken is toch Ziggy Marley, Jamaica. Uh, muziek van zijn vader Bob Marley. Daar hoort dit weer bij. Lekker chillen in het zonnetje. Ziggy staat zondagmiddag op het programma. Vandaag kun je met je zonnebril een flesje water kijken naar onder meer Antoon, Wies, Nightwish en Nothing But Thieves. Het weer goed smeren, want het wordt warm vandaag. Het gaat op 25 in het noorden tot dik 30 graden in het zuiden. Morgen nog iets warmer, dan kan het op sommige plekken zelfs 35 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwe De Hart van de ANWB.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 middags om een uur of vier, dan komt de toppunt van verdien. Dan komt een vriend die auto rijdt, dus kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eentje rijden langs de zee. Hij rijdt wel honderd met één hand en wijf met tand en naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig kom je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een bom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand.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 De politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje in lucht. Dat wordt dan een immense ruil, die eindigt meestal in de cellen. is men daar helemaal beland en is berustig op het stand. Maar ligt je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest Dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat en word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, dan ons onvoorprijs is land. Aan de rand van Nederland, dan ons onvoorprijs We zijn weer terug. Welkom aan de andere kant van het nieuws. Uh, wat hebben we nu nog? We gaan uh, zometeen uh, de blog van Angelique uh, laten we horen. Okay, we ja. hebben nog de Mop van de Week. We hebben nog het album van de Week. Weet je uh, welk album is dat? Dat is Joe Jackson, Night and Day. Oké. Okay. En uh, nou, dan sluiten we af met het, uh, met het uh, agenda en dergelijke. Dus okay. Laten we nu maar beginnen met de uh,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 Shunshoon, ja. samak Maxan Mountain Lake Cable Car. Ik moet zeggen dat de bussen in Shunshoon echt uh, niet heel erg betrouwbaar zijn qua rijden. Want in Sol was het echt op de, nou, ik zou bijna op zeggen op de seconde, maar in ieder geval op de minuut. Was het was echt ongelooflijk goed daar. Het openbaar voor van de bussen en de treinen en de metro's. Dus echt nou, super mooi, super bijzonder. Vind ik, vind ik knap. Uh, maar in Samsung uh, was dat niet zo. Maar geen probleem, want ik heb natuurlijk alle tijd. Uh, ik uh, ben in ieder geval uh, ben in ieder geval gekomen. <laughs> uh, en het was weer uh, 24 graden. Geen zon. Uh, maar ja, hartstikke fijn om, uh, om dat te doen. Uh, met dat weer naar de kabelkaart onderweg. Um, ik had eigenlijk ook kano op het programma staan, maar dat bleek gesloten. Geen probleem. Afijn, deze cablecarts is dus de langste in Zuid-Korea. En hij is pas geopend in 2021. Even wat info. En uh, hij gaat over Lake Uam en Samaksan Mountain. En hij is dus 3,6 kilometer lang. Um, en het leuke hieraan is ook dat uh, uh, ik schijnbaar op een, uh, op een dag kwam... Uh, waarbij uh, uh, er nog extra korting was, omdat het precies uh, uh, een jaar open was. Dus ja. Yeah. En ik zat met twee dames in de kabelkaart of nee, sorry, uh, op de heenweg zat ik dus uh, bij een echtpaar uh, in de kabelkaart. En ik zei nog van, oh sorry, heb ik nu jullie uh, ja, romantische uh, trip uh, een beetje verpest door <laughs> in mijn uppie hier. Uh, ja, ik word ook maar ingedeeld. Uh, maar ze vonden het super gezellig en hij sprak Engels. En zij uh, vond mij heel erg aardig en ik haar ook. Dus hij moest iedere keer vertalen voor ons, want wij ja, wilden wel gezellig kwebbelen met elkaar. Um, dus eigenlijk heb ik toen niet heel veel van de rit gezien. Omdat het gezelschap... Zo, het was zo'n leuk stijl. En uh, we hebben gewoon eerlijk gebabbeld. En uh, bovenaan kon je nog een heel stuk uh, naar de top lopen. Maar gewoon met trappen. En... Um ja, heel veilig. Ook gezinnen waren daar, kinderen waren daar. En uh, je kon, uh, het hadden ook een restaurant. En overal zijn er ook toiletten waar je ook maar gaat. Keurig, netjes, uh, gratis en altijd schoon. Dus uh, ook weer anders dan in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. En je kon dus nu met die trappen helemaal naar boven. En had uh, een prachtig uitzicht over de berg. En uh, op de weg terug uh, had ik twee dames. En uh, ja... In Korea staat het gezin, dus trouwen, kinderen. Uh, uh, zorg voor je, voor je ouders als ze ouder zijn. En zorg voor je grootouders als ze ouder zijn. Um, dus het is heel grappig dat deze twee dames. Ik denk dat ze, dat ze een beetje mijn leeftijd of ietsje ouder waren. ze zeiden: Wat ben je helemaal alleen? Met, met heel, weinig, uh, heel weinig Engels hoor. Dus meer ook met de vertaalapp. Uh, en ik, uh, ja, ja, ja, oh, uh, where's your husband? Oh, no husband. Oh, very good, very good. Dus daar moest ik heel erg om lachen. ik dacht, oh, dat is helemaal niet Koreaans volgens mij. Uh, maar we hebben heel veel om gehad. En later bleken we dus ook weer in dezelfde bus te zitten. Dus, uh, en toen kwamen er ook nog uh, een paar mannen waarvan één man uh, ooit uh, journalist was. Nu met pensioen. En die sprak ongelooflijk goed Engels. Want die had over de hele wereld uh, gereisd. Dus uh, die kon ook nog een paar dingen vertalen uh, tussen mij en de dames. Uh, maar hij had zelf ook mooie verhalen. Dus de dus rit terug naar mijn uh, hotel was, uh, was ook weer uh, een avontuur op zich. Um, voor diner had ik uh, uh, varkensvlees. Um, en dit leek meer op een uh, soort uh, slitsel. Soort en ik moest mezelf wel weer overwinnen. Want uh, ik kwam er dus achter dat je soms... Ja, in Nederland zou ik het eerder zien als dat je een flat inloopt. En dat je dus de verdieping naar beneden of naar boven de trap pakt. En hier zijn dus dan uh, de restaurants gevestigd. Dus ik dacht eerst dat ik ja, helemaal verkeerd zat. En niet zomaar naar binnen mocht. Maar dat was helemaal niet zo. Het was een prachtig restaurant... En ik heb daar een soort, uh, ja, soort snietsel gegeten. En um, de, al de bijgerechten waren ook heel erg lekker. Vaak is het uh, radijs. En die kan zoet of zout zijn. En uh, uien en uh, soms wat, uh, wat spinazie of wat, uh, wat zeewier. Uh, en natuurlijk kimchi. Uh, maar dat was, uh, was prima. Uh, deze keer kreeg ik geen vork... Uit medelijden. Dus schijnbaar gaat mijn, uh, mijn stokjesgebruik er al een beetje op vooruit. En, uh, en ik had ook al soju genomen. Wat uh, heel licht is qua drink. Makkelijk te drinken. Maar je hoort er wel snel dronken van. Dus uh, ondanks dat ik best goed uh, mijn alcohol kan handelen. Uh, merkte ik toch dat ik, uh, dat ik, uh, dat ik erop moest, uh, moest letten. Uh, ja. Tot zover eigenlijk. Het was uh, weer een mooie dag. Veel mensen gesproken en uh, ja, begrepen dat uh, niet in het hele land het openbaar vervoer even betrouwbaar is. Maar dat ik uh, gewoon met vragen en, uh, en doen en proberen toch altijd wel weer kom waar ik moet zijn. Dus uh, tot nu toe in ieder geval. Nou, morgen weer een nieuwe avontuur. Tot zover. Nou, dit was Coop met uh, I see a different you. En dan komt nu de... De van de week. Ja, de langspeelplaats van de week is Night and Day van de Joe Jackson... Uh, uit 1982. Het is een ontzettend mooie nummer, staan erop. Uh, Joe Jackson zelf uh, speelde heel veel: piano, Fender Rhodes, uh, Yamaha, uh, Hammond Organ. Uh, ja, ik kan wel doorgaan. Vibes en uh, natuurlijk de leadvogels. En kun je Maybe speelde erop mee als baas. En uh, Larry Tolfrey drums. En uh, Sui Hadjapoulos congas, bongo's en timbals. Ja, het zit uh, hele aparte nummers op. Ook over de gay scene in 1980. Dat is dat nummer Real Man. Dat ga ik zo spelen. I'm Ja, deze superplaat uh, is uh, opnieuw uitgebracht in een 2003 Deluxe Edition. En dat is juist voor uh, alle ja, audiofreaks zoals ik ook ben. Uh, in, in een 96 kilohertz, 24-bit uh, remastering. Dus dat betekent dat je moet afspelen op Super Audio CD. En dan klinkt dit uh, LP nog, of uh, CD nog veel nog mooier. mooier. Nog ja, mooier. Dat ja? was uh, okay. de LP. Van de ja. we hebben nog een uh, paar mooie dagen voor de boeg. en uh, Dan is het wel de bedoeling dat u echt heel erg goed op uw dieren let. Uh, voor velen is het heerlijk, maar voor de dieren kan het best wel, uh, wel zwaar zijn. Dus wees daarom alert op, het, op de dieren in je omgeving. Uh, niet alleen in voertuigen wordt het snel te warm. Ook buiten kunnen dieren snel last krijgen van de warmte. De dieren hebben tijdens de warme dagen vooral behoefte aan een koele ondergrond, een schaduwplek en vers water. En overmatige inspanning is natuurlijk geen goed idee. De symptomen van te warm bij een dier is hijgen, kwijlen, braken, hij wordt wat apathisch. Oh -oh. De donkere, uh, donkere kleuren van de slijmvliezen in de bek en in de tong. En uh, dat kan uiteindelijk leiden tot slap- en bewusteloosheid. Zie je een dier in nood, bel 1 4, 4, en dan word je zo snel mogelijk doorverbonden met de juiste hulpdiensten. 1-4-4? Ja. Een gros? Een gros, ja. Een gros. 144. Oké. Okay. Ja. Dan komen er ook een gros mensen op je af. Om, ja, mijn, nee hoor. <laughs> nee, dat... Uh, dus uh, ja, let, op, let op de dieren en let op elkaar. Uh, zeker met die warmte. Want uh, ook voor oudere mensen is het... Uh, het is best heel zwaar. Dus drink voldoende. Weet je nog dat we op vakantie waren in Italië? Dat ze die paardjes in die hitte toen. Ach. gewoon lieten lopen, weet je nog wel? Ja, het was dramatisch. Het was echt uh, dierenmishandeling. Ja. Maar het was bij Pisa en zo. Ja. Dus, goed, uh, ja, maar goed. Dat, uh... Nou, voor de rest, dat, dat was het een beetje. Oké, okay, dan uh, komt er weer een plaatje. Ja. Vanaf uh, Joe Jackson breken ons in toen naar de uh, Pointer Sisters. Yes, we can can. Oh yes, we can, I know we can, can, yes, we can. We got you mad at oh yes it. we can, I know we can, can. And we gotta take care of all the children, the little children of the world. Cause they are strong, just hope for the future of the little bitty boys and girls. Work. I know we can make it if we try. gosh, you yes might I know we can't. We we can't. I know we can make it Maar dat was dus uh, Steamy Windows van uh, Tina Turner. En dan komt nu de... De mop van de wekening. Sorry, was dat Nou, uh, we gaan. Wat ze is doen. voor de hand liggend? Oh, mevrouw, ik heb zo'n trieste mededeling voor u. Uh, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar uw man komt op een vreselijke manier om het leven. Oh, ja. ja, zegt die vrouw, dat weet ik, maar word ik er ook voor gepakt? <lacht> maar ja. Oké. Okay. Dat is geen wishful thinking, hè? <lacht> You never know. Oké, hier komt Jess, owner of a lonely heart. nog een leuk nieuwtje gevonden. In Londen is een vis geopereerd aan hernia. De operatie van de Bristse klipvis... Uh, Carla kostte 625 euro. Oh, hij heet Carla. Hij heet Carla, ja. <lacht> maar dat vond het Londense aquarium... Er, had het Londense aquarium er graag voor over. Het is misschien een beetje extreem... om zo'n kleine vis te opereren... maar hij voelt als familie, zei de curator... James Oliver van het onder... Onderwaterdierentuin waar Carla al tien jaar leeft. De ingrijp waarbij de vis werd verdoofd via medicatie in het aquarium, duurde een half uur. Carla werd enkele weken geleden ziek. Ze kreeg een ragezwelling op haar rug en dat is tijdens de, dat, dat zelfs openbarsten. Na oh. onderzoek bleek het te gaan om een hernia. Dus. En dat niet alle uh, hernia-operaties goed gaan. Een familie in Houston, in de VS, sleept het lokale ziekenhuis voor het gerecht... omdat hun vierjarige zoontje per ongeluk was gesteriliseerd. Het lag volgens advocaat Randy Soros in de planning... om het kind aan een hernia nabij zijn lies te opereren. Dit heeft voor de rest van zijn leven consequenties. We vermoeden dat de chirurg per abuis een vat doorsneed. De arts was volgens de familie nonchalant in zijn handelen, maar heeft geen verdere incident op zijn naam staan. Soros vertelt dat de jongen altijd onvruchtbaarheidsproblemen uh, zal hebben, ondanks het bestaan van een moderne technologie. Zo. Kijk, dat kan ook. Dat is dus niet bij Carla gebeurd, maar <laughs> gebeurt dus bij. Ah, oh, zielig, hè? Oh. Maar Wacht, we Carla was toch een meisje? Ja, maar goed. We, we, we, Dit was een jongetje. Ik denk dat Carla ook een vis van tien jaar... misschien is die ook niet eens meer vruchtbaar. Maar goed, dat al niet te Het is gewoon voor dat jongetje van vier jaar... wat nog een heel leven voor zich heeft. Wel heel triest. Ja, maar dat kun je toch wel maken, zo'n vaatje? Iedereen kan tegenwoordig van alles. Als oh, ja. jij, de, weet het, de, je je eilij... Uh, zaadleiders doorsnijdt... dan valt vat, er weinig. Er stond alleen maar een vat, dus een vaatje. Een vat is een, een, een, za een zaadleider, dus een vat. Ja, oké. Okay. Maar een vat dus... kun te toch repareren? Ja, misschien heb ik er nog eentje over. Ik heb geen fat, idee. Bloedvat, eiervat, ja, zaadvat. Ah, ja. Olievat. Oké, okay, ja. ik ga weer wat spelen. Koep ja. Ja. met Island Blues. You're so We gaan verder met de agenda. Heel goed. Uh, op dit moment is er uh, de uh, Ibiza-markt op de boulevard. Dat is uh, tot uh, 6 uur vandaag. En die is 24 juni, dus volgende week is die er ook nog. Uh, ik heb niet kunnen achterhalen. wanneer de afscheid uh, van. Uh, hoe laat de afscheid is van de uh, wethouders. Van de wethouders in, in, in, in ja. Burnies. Ja, heb ik niet kunnen vinden. En wat um, had ik nog meer? Nou ja, natuurlijk, vanavond is die uh, nieuwjaarsreceptie. Ja. En ik heb van. Uh, uh, uh, uh, uh, Capere, Caprera. Caprera, ja. Ja, daar zijn eigenlijk alles voor deze maand is uitverkocht. En alleen de Japanse sprookjes zijn er nog. En dat zijn meerdere uh, dagen. En het zijn ook kinderuitvoorstellingen. Uh, uh, ja, het, het lijkt heel erg leuk. Oké. Okay. Dus, en wat had ik in... Nou ja, de, uh, de, de Schouwburg en uh, de, de Philharmonie kon ik niet openen. Want de kaartjes worden verkocht van uh, Theo Maas. En het is zo druk dat je niet op de website kan komen. Dus ik, uh, ik weet niet wat... Uh, in ieder geval Theo Maassen komt. <laughs> Mocht u daar kaartjes voor willen hebben... Ik zou opschieten. Want ze gaan hard, volgens mij. Dus, nou, dat, dat is eigenlijk de hele agenda. Oké. Okay. Dus, voor de rest had ik niets. Dan uh, gaan we, denk ik, uh, de pool afsluiten. Ja. Met Erik Idol. Ja.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 See it's all a show Keep them laughing as you go Just remember that the last laugh